van 2 uur. Dit is rondje afkomsten met het de bewaking van grenzen nu tekortschiet en dat IS daarvan profiteert. Turkije grenst in het zuidoosten aan Syrië en Irak, de landen waar IS een kalifaat heeft uitgeroepen. Volgens Carter kunnen strijders van de IS gemakkelijk goederen van Turkije naar hun gebied brengen. Ook jihadisten die zich bij IS willen aansluiten hebben het te makkelijk, vindt de minister. Vorige maand kregen Amerikaanse f 16s toestemming om vanaf de Turkse vliegbasis in Cirlik gevechtsmissies tegen IS uit te voeren. Carter noemt die stap belangrijk, maar zegt ook dat dat niet genoeg is. Zo zouden de Turken zelf ook meer bombardementen op IS-trengen moeten uitvoeren. Minister Dijsselbloem hoopt dat de gemaakte afspraken met Griekenland geen vertraging oplopen nu er nieuwe verkiezingen komen op 20 september. Premier Tsipras kondigde gisteravond in een tv-toespraak aan dat hij aftreedt. Hij wil een duidelijk mandaat van de kiezers voor de uitvoering van de Europese maatregelen. bloem gaat ervan uit dat ook een nieuwe regering zich houdt aan de Europese voorwaarden. De vreemdelingenpolitie werkt met ingang van vandaag voorlopig niet meer mee aan het uitzetten van illegalen. De agenten doen dat alleen nog als er strafbare feiten zijn gepleegd. Ook worden er voorlopig geen nieuwe schiet- en jachtvergunningen afgegeven. Alleen lopende vergunningen worden in behandeling genomen om illegaal wapenbezit te voorkomen. De politie voert al maanden actie voor een betere CAO. Ajax heeft de eerste play-off wedstrijd in de Europa League met 1-0 gewonnen van FK Jablonets uit Tsjechië. Hadek Milik maakte in de tweede helft het enige doelpunt uit een strafschop. AZ heeft de uitwedstrijd tegen de Roemeense club Astra Giorgio met 3-2 verloren. Volgende week zijn de returns. Het weer vannacht bewolkt. Overdag in het westen kans op een buitje. Verder droog en behoorlijk zondig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleefd het. Zon. Zon. Zon zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zee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 High. Surrounded by the stars and the views high Ain't nobody thinking about what you got everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah Don't worry, don't worry Night never ends, no heavy, no heavy Show so the look dick so that eyes get blurry and the nights in your paws, so we might get dirty hey. DJ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 Love oh.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 Death of me, at least we'll both enough, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we went, were deep in love.